8 uur, daarnet wel met het ns journaal vn VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon gaat naar Israël en de westelijke Jordaanoever om te spreken met premier Netanyahu en de Palestijnse leider Abbas. Ban is op dit moment in de Egyptische hoofdstad Cairo. Israël en de Hamas-beweging onderhandelen daar over de voorwaarden voor een wapenstilstand. Ban spreekt er onder meer met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken Amr en de secretaris-generaal El Arabi van de Arabische Liga. Het DNA van de dader in de zaak Marianne Vaatstra komt overeen met dat van de verdachte die gisteren is aangehouden. Dat blijkt uit een dubbele controle door het Nederlands Forensisch Instituut. De politie wilde niet zeggen of de 45-jarige verdachte uit Oud-Woude inmiddels een bekentenis heeft afgelegd. Op de boerderij waar hij woont wordt nog naar bewijs gezocht, de omgeving blijft voorlopig afgezet en zijn gezin is elders ondergebracht.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 Bij een religieus festival in het noorden van India zijn zeker 14 mensen om het leven gekomen toen op een brug paniek uitbrak toen de stroom uitviel. Er zijn ook talloze gewonden onder wie veel vrouwen en kinderen die onder de voet werden gelopen. Het festival aan de oever van de rivier de Ganges was in Patna in de deelstaat Bihar. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht wordt het een graad of 5, morgen overdag maximaal 10 graden en ook dan is het bewolkt en droog. Dit was het NOS Journaal.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 beschermd door een overmacht aan Israëlische soldaten. Religieus onderbouwd absurdisme. Vanavond in tegenlicht de kolonisten van Hebron... om vijf en bij de VPRO op Nederland 2. Het origineel is altijd beter...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 Twee dingen stelt ze aan u voor. Vanavond Eindhoven. Ja, Vanavond zijn we dus in Designstad Eindhoven. En Eindhoven wil winnen van Leeuwarden, van Utrecht, van Den Haag en van Maastricht. Uh, eind deze maand gaan de steden zich allemaal presenteren bij een echte jury. Maar deze weken doen ze dat bij ons, bij twee dingen. En vanavond zitten we in Eindhoven. U hoorde dat op het voormalige Philips terrein. Dat heet hier Strijp S. Uh, in een voormalig machinegebouw hier. Daarom klinkt het ook enigszins hol. Uh, er zit een restaurant nu, waar we heerlijk hebben gegeten trouwens. En het gebouw, misschien kan ik dat even omschrijven. Uh, het is, nou, ik denk 10 meter hoog. Um, 40 meter lang. En een, minuut, een meter of 20 breed. En daar wordt dus tegenwoordig uh, gekookt. En uh, heerlijk gegeten. Uh, naast mij zit uh, Mary Ann Schroes. Ze is wethouder van innovatie, cultuur en en openbare ruimte hier. Nou betrokken ook bij Eindhoven Culturele Hoofdstad. Goedenavond om te beginnen. Goedenavond. Um, u woont hier nu 25 jaar, heb ik begrepen. Ja. Uh, weet u nog hoe het hier eruit zag bij dit machinegebouw? Uh, nee, want je mocht hier niet in. Het was gewoon van Philips. Dus er stonden overal hekken omheen. En het mooie is dat dit stuk nu opengegaan is voor de stad... Ja, de en verboden dit... stad was het, hè? Ja, eten het eet. Precies. Ja, maar heel veel mensen hebben hier natuurlijk gewerkt. Dus heel veel mensen hebben hier ook prachtige herinneringen aan. En het mooie is dat we nu zorgen dat iedereen ook nu nieuwe herinneringen erbij krijgt. Want als je nu teruggaat in de tijd, toen het nog in gebruik was... liepen er hier vanuit dit gebouw, heb ik begrepen, enorme buizen waar dan uiteindelijk de stoom die hier gemaakt werd. Vertel eens, wat, wat gebeurde hier? Ja, het grappige is, dit, dit hele complex was één grote fabriek. Daarom lopen er allemaal uh, leidingen tussen de verschillende gebouwen. Want hier kwam, dit is de machinekamer... hier kwam dus inderdaad de druk en allerlei andere dingen vandaan. Die werden gebruikt in andere stukken om dingen te maken. En die gingen dan naar het volgende uh, gebouw... om weer een stukje erbij te maken. En uiteindelijk landen ze dan in het Veemgebouw. Dat is het enige gebouw dat niet wit is. Ik vind het het mooiste gebouw van heel Strijp S. Ja. En daar werd het dan uh, neergezet. Want dat is een Veemgebouw, een opslaggebouw. Ja, het is echt waanzinnig mooi eigenlijk hè, hier, dit, dit oude industrieel. Ja, en het, en het grappige is ook als je naar die gebouwen kijkt. Die zijn allemaal geïnspireerd door uh, de Russische uh, modernistische bouw. Uh, en uh, en uh, het interessante is, het is ook allemaal precies op maat gemaakt. Dus ik sprak laatst met iemand die heel veel gebouwen heeft neergezet voor de Rijksoverheid. En hij zegt zo van: daar kun je altijd alles in kwijt. Want uh, je kunt gewoon een tank naar binnen rijden, want het is altijd overvloedig. Maar hier werd het precies op maat gemaakt, zodat er niets te veel werd. Want er werd heel erg ook wel naar het geld gekeken. Ik, ik zit hier ook aan tafel met uh, Frits Spits. Ja, goedenavond. Goedenavond, uh, ik... collega van mij uh, bij Radio 2. Um, en we hebben namelijk in deze serie elke avond ook een soort ambassadeur uitgenodigd. Ja. En jij bent de ambassadeur van Eindhoven. Uh, maar ter introductie van jou hebben we even een compilatie van jouw carrière gemaakt. Even okay. luisteren. NOS Radio 3 presenteert maandag, dinsdag, woensdag, onderdag, vrijdag, zaterdag. Frits Spits in de Kijk, op het moment dat je zelf gaat geloven dat je goed bent, dan kun je beter stoppen. De strepen van Spits. De Hilton in Amsterdam. De hotelkamer was op de hoogste verdieping. We werden erheen geleid door een oudere jongere type. Veel zon, een helblauwe sofa, op de bank. Daar zat ze. Joko Ono. Crimineel over donderdag, daar blijf je voor thuis. Tijd voor twee! Na wijn vindt zijn kamer in parlementsgebouw een hondenhok. Beet hij wijsglas toe. Frits Spits, tijd voor twee. Recht. Wordt u de velen een woordkunstenaar genoemd? En daarom heeft het Hare Majesteit de Koningin behaagd u te onderscheiden met het ridderschap in de Orde van Oranje Nassau. Ja, hij zit nog een beetje te stralen, hè? Ja, nou ja. Het is... Ja. Was leuk, hè? Je hebt de hoop gelaten. Ja, <laughs> precies. Want je hebt er zomaar ja. meer gedaan. Ja. Maar belangrijk vanavond. Ja. Geboren, getogen Eindhoven. Ja, ja, en ik moet zeggen. Uh, uh, het was inderdaad een verboden stad. Maar ik was hier nog wel eens. Er was hier een, een, een hulppost van de EHBO. Mijn vader was huisarts in Eindhoven. En op zaterdag als hij dienst had. Dan moest hij altijd even uh, dit, uh, dit uh, terrein op. Volgens mij was het... Hier in de buurt. Oh ja, en mocht ja. je mee? En ik mocht mee. Oh, ja. en hoe en, was dat dan? Nou, dan keek je je ogen uit. En, maar je kon, nooit, je kon nooit precies kijken. Want wat hier nou precies... Dit is dan de machinekamer waar, waar dan de tv's of de radio's werden gemaakt. Dat wist je dan nooit. Het was heel geheimzinnig. Maar de eerste bedrijvigheid, wat ik altijd uh, prachtig vond, waren die, die rails die uh, door de straat de, de, de, hier, hier, door de, door de straten lopen. En toen ik je net liep weer, werd ik wel weer bevangen door een soort oergevoel. Dat, dat ik hier uh, wel hoor. Dat, ja, want is, dat is het rare. Ja, want ja. In, in een boek wat je hebt geschreven een aantal jaar geleden, ja. zeg je ook dat dit de enige plek is waar je echt thuis voelt. Ja, ik was een paar dagen een paar weken geleden was ik weer in Eindhoven. Uh, mijn, uh, uh, de, de vriendin van mijn jongste zoon is kunstenaar. Die is net klaar op de kunstacademie. En die heeft uh, geëxposeerd voor die design. Uh, ja, die designbeek. De, ja, en, en ze had zo'n zo vitrage. Wat, uh, ze heeft hele mooie bekers gemaakt over de noodtoestand in Griekenland. En uh, dus ik, ik heb die hele route gelopen. En toen werd ik wel... Ik denk, wat is dit toch een bijzondere stad? Kunst, uh, uh, uh, een arbeidszaam leven uh, en die taal. Die ongelooflijke taal die hier gesproken wordt en nergens anders in Nederland. Ja, die ontroert mij altijd weer. Die jij niet spreekt overigens? Als ik wil wel. Ja? Ja, jawel. Als Doe je dat uh, nog wel eens? Uh, ja, ik niet op afroep, maar als ik iemand spreek die uit Eindhoven komt... dan, uh, dan wordt mijn g zachter en dan, uh, ja, dan verandert het weer. Ik, het, het stemt niet weemoedig, dat is, dat, dat zou t, uh, maar het, het geeft een goed gevoel. Ja, want mevrouw Schuurs, u bent uh, vanuit Amsterdam hier naartoe gekomen. Woont hier nu 25 jaar. Um, wat vindt u hier wat u niet vond in Amsterdam? Uh, de... Lol aan het samenmaken van dingen. Dit is, dit is echt een stad waarin mensen met elkaar dingen maken. En ze praten niet over... Eh, Amsterdam is een hele sterke praatstad. Eh, ook eh, eh, dat het niet om competitie gaat. Het, ja, het, ik vond het echt geweldig. Toen ik hier kwam, toen dacht ik, er is hier niets. Mm -hmm. had er ook mee te maken dat alles vooral achter gesloten deuren plaatsvindt. En volgens mij is dat het belangrijkste wat we met elkaar moeten doen. Dat, dat je laat zien... Wat er allemaal is. Want daar worden mensen zo vrolijk van. Dat is de ene kant. En aan de andere kant heb je ook weer dat andere mensen het samen met jou dan ook nog beter kunnen maken. En het is saamhorigheid en het is design. En dat... nee, het, nee, het heeft gewoon te maken met het maken. Dus wat heeft nou deze stad gecreëerd? Ja, in alle eerlijkheid is gewoon Philips. De reden dat in 1920 een herindeling heeft plaatsgevonden was omdat Philips aan het uitbreiden was richting Strijp. is dus... later DAF natuurlijk. Ja. Ja. De DAF heeft maar is, een het belangrijke zo, rol is het zo dat dat, dat Philips gevoel, hè? want dat ja. wordt natuurlijk door ja. iedereen gezegd, we ja. ja. zitten hier op het Philips terrein. Ja. Maar is dat, dat als kind ook... Ben je daar echt... Ja, wat nou, dan? Wat is nou, dat dan? Ja, ik zei al dat mijn vader huisarts was. Ja. Hij was huisarts bij Philips. Hij was clubarts van PSV. Mm -hmm. Dus daar, daar begon het al mee. Ja. En, en uh, ik had bijvoorbeeld een, een, een, een goede vriend van mijn vader. Die was, ja, ik geloof, ik ingenieur bij Philips. En wat had die man nou bedacht? Die, die had een bank thuis. En uit die bank, dat had hij had zo geconstrueerd... dat er een televisie uit naar boven kwam. Dat was dus begin jaren zestig. Of uh, de vader van een vriendje van mij... Ook ingenieur bij Philips, ontwerpers. Allemaal uh, uh, mensen die met innovatie bezig waren. En hij had een, een, een fantastische machine gemaakt. Waar je beneden in de kelder van het huis kon je auto rijden. Dat had hij bedacht. Yes. Yes. En, en, en, en, en yes. dat, dat gebeurde in deze stad. En, en, en, en, en die, die genieën die werden gebruikt door Philips. Om Kijk naar de vormgeving, kijk naar wat voor radio's er zijn gemaakt... wat voor televisies er zijn gemaakt, wat ze aan vormgeving hebben gedaan. Dus, dus de fabriek trok de industriële ontwerpers. Dus het, het werd, het werd een, een, inderdaad een enorm samenwerken van, van, van creativiteit, technisch vernuft. En dat... Dat, dat ademt die stad nog steeds uit. Je nou, had er ook iedereen bij nodig. Hè? Want dat is dus ja. mooi? Want je hebt hier het Drentsdorp, Daar kwamen mensen vanuit Drenthe. Dus overal vanuit Nederland kwamen mensen vandaan om het te maken. En in eerste instantie ging het om meisjes met hele dunne vingertjes. Hè? Want die, die konden die fijne bewegingen maken. En dan werden er grote tuinen gemaakt. Want Philips zorgde ook voor het wonen. Trouwens, Philips was uh, um, verwant aan Marx. Hè? Die is hier ook no nog eens op bezoek Marks, geweest. De Marx? De Marx, ja. Oh, ja. ja. De, de, de, de, ja. op wat van hier... Nee, volgens mij een achterneef of zoiets van hem. Dus die heeft ook hier ook nog wel eens een keertje uh, geslapen. Uh, maar, maar die, die vaders die kregen een achtertuin... zodat ze allerlei dingen konden uh, verbouwen. Zo, zodat ze geen rare dingen gingen doen. En overal werden ook parken aangelegd. De invloed van Marx wellicht? Nou, eerlijk gezegd... denk ik dat het gewoon een teken des tijds was. Want je had... Uh, het waren hele sociale werkgevers ook in die tijd. Je had ook ja. hele asociale. Die, dat was Rougoux in Maastricht. Mm -hmm. uh, dat, dat was gewoon eentje die, waar het eerste uh, uh, onderzoek van het Rijk naar is geweest. Maar, maar Philips is echt een hele. Het Philips van Willigevond heeft ervoor gezorgd dat heel veel uh, uh, kinderen van mensen die werkten bij Philips konden gaan studeren. Ja, dus dat is Philips. Die heeft hier duidelijk. Uh, hé, wortels en die heeft nog steeds effect, want het is nog en steeds een, sociaal, een bedrijf, en sociaal bedrijf. Dat is uh. inderdaad waar. We hebben ook een hele medische dienst dus ja. opgezet. Op, op maar jij, ja. uh, Frits, ja. jij bent DJ geworden en jij bent ja. radiopresentator ja. geworden. Heeft Philips, heeft dit, dit Eindhoven, de plek waar jij je als enige plek op de wereld echt thuis voelt, uh. heeft hij jou gevormd? Ja. Dat jij dit geworden bent. Ja, ik denk het wel. Want uh, als, als jongetje van 9, 10 jaar toen. Uh, uh, Peter Koelewijn had op de school gezeten waar ik ook gezeten had. Dus, uh, die had net een hit met Kom van het Dak af. Dus hij, hij zat op de HBS in de vijfde klas en ik kwam er net op. En dat was natuurlijk een held. Daar ging je met je vriendjes kijken en dan uh, traden ze op in muzika. Dat was toen een muziekwinkel in de Hoogstraat. Ja, dat waren, dat waren de helden. Dus en, en Peter Koelewijn had op zijn beurt weer... dat heeft hij later verteld in interviews... de muziek die hem inspireerde... tot het schrijven van Kom van het Dak af... Uh, gehaald uit de jukeboxen. Die stonden in de cafés in Woensel. En daar kwamen Amerikaanse soldaten... die gelegerd waren in Duitsland... en in Eindhoven uitgingen. Dus de rock'n'roll en ook de jazz die kwamen naar Eindhoven. En Eindhoven werd dus ook... Een, een, een culturele stad van belang, want niet alleen Peter S. Rockets, maar later de Valiants en, en uh, Armaal niet te vergeten. Dus ook een hele uh, muzikale cultuur is hier uh, opgebloeid. Cabaret de onbekende, zat mijn moeder nog van in de jury. En, ja, want uh, je hebt ik, een muzikale moeder toch? Ja, ja zeker. Die heeft uh, ik ben gelukkig zonder jou uh, geschreven, ook weer met muziek van Peter Koelewijn. Dus, uh, is uh, de, de Koning de, van de Bos? Was dat? Ja, die heeft dat gezongen. Ja, maar dus. Maar ik heb wel altijd dat geproefd. Dus ja. het vibreerde wel in Eindhoven, vond ik. Toen jullie elkaar net even een hand gaven, mevrouw Schreurs en uh, Frits Pits... toen zei jij, ja, ik vind Frits Pits eigenlijk een enorm exponent van, van deze stad, van Eindhoven. Geef daar eens woorden aan. Nou, wat je ziet is dat muziek hier altijd heel belangrijk is geweest. En ook de vernieuwing in de muziek. Dus gedeeltelijk had te maken met de hele elektronische muziek. Die mogelijk is gemaakt doordat de dingen ontwikkeld werden bij Philips. Maar dan zie je altijd dat mensen het ook cultureel gebruiken. En mensen passen van alles in hun eigen huis toe. Maar wat ik zo kenmerkend vind is dat uh, Frits Spits altijd voor de vernieuwing is gegaan. Ik, ik bedoel. Uh, een, een van de kenmerken zo van dat jij Nirvana hebt geïntroduceerd in ja, Nederland. Nou, dat, dat is juist dat is een van mijn uh, tekortkomingen <laughs> geweest. Daar heb ik me heel diep voor geschaamd. Nee, Want? dat juist niet. Maar andere dingen weer wel. Ik was uh, een, ik heb in ieder geval in mijn radioprogramma vormgeving heb ik uh, wel geprobeerd steeds te vernieuwen en, en, en nieuwe dingen te bedenken. Nee, maar je, maar je hoort het tot maar, op de dag van vandaag elke zaterdag, hoor je vooral gewoon wat er, wat er weer anders albums. is. En, ja. en weet je waar het fundamenteel in zit? Dat één Enorme enthousiasme gewoon voor, voor iets wat, wat gemaakt is. En dat, dat maakt niet uit of het een cultuur is of iets wat... Er komen hier, hier hebben mensen gewerkt, hè. En dan worden ze gevraagd zo van... Uh, wat is nou belangrijk geweest in je leven? En dan komen ze met iets aan. En, en dat is een object. En daar hebben ze gewoon hun hele leven aan gewerkt. En dan gaan ze vertellen wat het betekent. Wat je ermee kan doen... Dat is Eindhoven. Namelijk bijvoorbeeld, wanneer heeft u dit meegemaakt? Wat dan? Uh, dat is gewoon zo van een versterker of zoiets... waar ze jarenlang aan ontwikkeld hebben. Maar zij zijn wel de mensen die ja. het echt gemaakt hebben. En hadden. nu, dit zijn een heleboel positieve verhalen. Maar Eindhoven is ook een beetje, een beetje saai, toch? Nee. Nee, juist Kom je niet. daar nou bij? Nee? nee, maar weet je, ik zeg, ik zeg wel eens... Uh, van Eindhoven kun je niet houden als je er niet een hele tijd hebt gewoond. Uh, als je er van de buitenkant af naar kijkt... dan is het misschien niet zo'n mooie stad. Maar ik vind hem mooi van lelijkheid. Ik kan echt... Echt, als ik loop door het Stadswandelpark... of ik zie de stadschouwburg of, of, of je, loopt, uh, je loopt op de Demer... of, of, of door de Rechterstraat... Of, of, en, en al die vernieuwing die je steeds proeft. Hè. Eindhoven, als ik er een tijdje niet ben geweest... dan zie ik dat er uh, staat een heel raar gebouw... De Blop heet die, ja. de, uh, Vlakbij de Piazza. Dat <lacht> uh, is, is een soort zeebel. Ik denk als hij me niet uit elkaar ploft. Ik wil niet weten wat ik ervoor heb moeten doen... om ja. dat uiteindelijk door de raad te krijgen. Daar kan ik me iets bij voorstellen... Want ik heb wel Eindhovenaren gesproken zijn, dat dat nou weer een gebouw is wat alleen... Mensen buiten Eindhoven leuk vinden en Eindhoven ja, niet. Dus, dus uh, u heeft heel wat overredingskracht uh, moeten gebruiken. Ja, dat kan nemen. ze blijkbaar. Heel ja. even voor mensen die net uh, inschakelen. Uh, twee dingen is vanavond in Eindhoven. Dat zou u niet ontgaan zijn. We zijn te gast op het voormalige Philips terrein hier uh, in Eindhoven. Uh, en we zijn hier omdat Eindhoven culturele hoofdstad van Europa wil worden in 2018. Uh, Utrecht wil dat ook, Eindhoven wil dat ook. Maastricht en Den Haag. En allemaal bij al die steden gaan we langs om te horen wat er bijzonder is... en om te kijken waarom het echt absoluut deze stad moet worden... die culturele hoofdstad wordt. Nou, Helder volgens mij dat mijn gasten vanavond vinden... dat Eindhoven dat moet worden. Maar hier aan tafel zit ook nog een stadsdichter. Want die heeft Eindhoven ook. En dat is Piet van der Boom. Ook u, welkom. Dank je. U heeft een gedicht geschreven over Eindhoven. Um... Ge geïnspireerd op Eindhoven. Uh, ja, voor vanavond bedoel je? Ja, ik heb een paar gedichten geschreven en uh, die, die gaan nog niet echt overeind over, nog niet genoeg. Vanmiddag heb ik het gedicht geschreven wat daar wel over gaat. Dat komt omdat je dan wat langer nadenkt over het thema. Ja. Uh, maar het eerste wat, uh, wat, wat mij uh, dit weekend te binnen uh, schoot was, waar heb ik uh, het begrip imagination, imagination eerder gehoord? En toen dachten ik dat was 50 jaar geleden in 1968. En... Prachtig dat dat nu weer, maar in een hele andere gedaante terugkomt. En daar heb ik een gedicht over geschreven. Maar dat gaat dus meer over uh, wat hier gebeurt vanaf een afstandje. Dan dat je er echt induikt en uh, over de rol van Eindhoven schrijft. Maar, maar, wat, wat bedoel je dan met imagination? Wat... Uh, de... de... Imagination, Designs, Europe is de, ja. het motto van, uh, uh, van de, de culturele hoofdstad. hoofdstad ja, van de culturele ja. hoofdstad. Maar hoezo in 1968 dan? Uh, de, uh, uh, imagination au pouvoir. Dat was het motto waarin in 1968 in Parijs studenten uh, enzovoorts op de barricade klommen. Oh, okay. En ze dus het gevoel hadden dat er iets moest veranderen aan de politiek, aan de economie, aan de wereld. En uh, dat was hun, hun kreet. Wij zijn en, benieuwd naar het resultaat. Dus je bent een oude revolutionair, begrijp ik. <laughs> nou, oud in elk geval. We nee, zijn nee, nee. <laughs> uh, ja. heel erg benieuwd naar het, het gedicht. Wij hangen aan uw lippen. Gaat uw gang. Oké. Okay. De verbeelding. In 1968 klommen in heel Europa mensen op de barricade onder de leuzen... De verbeelding aan de macht... Maar de macht had weinig op met de verbeelding en er ontstond geen spel, maar een spiraal van geweld. De maatschappij verhardde, raasde van succes naar crisis in de jacht naar invloed en geld. Waarde botste met getallen, welvaart bracht niet iedereen welzijn, beleid ontbrak het aan gezond verstand. Een halve eeuw later beseffen we dat de steile weg omhoog ook weer stijl naar beneden gaat. We geloven niet meer zo in toomloze groei... maar streven naar een toekomst die gezond en veilig is voor onze kinderen. In 2018 kunnen mensen in Europa ervaren... dat de kracht van de verbeelding niet in de strijd ligt, maar in dialoog. Heel mooi. Piet van der Boom, de stadsdichter hier in Eindhoven. Even ingaand op uw uh, gedicht... Ja. Uh, de kracht van de verbeelding ligt in de dialoog. Hoe stelt u zich dat voor? Um, hoe stel ik me dat voor? Ik de, als ik kijk naar de plannen die er zijn voor uh, culturele hoofdstad... dan valt één woord echt heel erg op. Mensen met elkaar verbinden. Mm -hmm. Je ziet ook dat steden zich met elkaar verbonden hebben... om samen invulling te geven aan het programma. Je ziet dat de bedoeling is dat de hoge kunst en de kunst aan de onderkant dat die verbonden gaat worden dat cultuur mensen van verschillende culturen van verschillende wijken van verschillende steden met elkaar moet gaan verbinden en dat is in feite de meest praktische vormgeving aan dialoog aan samen met elkaar denken over je toekomst over je ja, identiteit maar dat over wil jouw denk verhaal. ik iedere stad toch en zeker in deze huidige tijd iedereen wil verbinden dat is niet per se Eindhoven um, ofwel? Ja, ik, ik weet het niet. Elke stad wil ook uh, leidend zijn uh, op het gebied van sport, cultuur enzovoort. Alleen Eindhoven doet dat wel op zijn hele eigen manier. En ook op een hele uh, hands-on manier. Aanpakken, niet uh, eindeloos. Is dat zo? Ja. Is dat zo, mevrouw Doet u dat zo anders dan uw collega's elders? Ja. Ja? Vertel eens iets heel concreets waarvan nou, u echt onderscheidend. Het, het, het vindt niet alleen in de cultuurplaats, maar het vindt ook bijvoorbeeld in het plaats en het vindt in de zorgplaats. Ja, hoe dan? Noem eens iets concreets. Uh, wat, wat we aan het doen zijn is dat we gewoon zorgen... dat degene voor wie het bedoeld is, centraal staat. Dat, je, dat, je, dat de oplossingen niet gecreëerd worden zonder jou, maar met jou. Ja, en noem eens een voorbeeld. te voorbeeld. geven. Ja. Zo van, hier hebben we het Maxima Medisch Centrum uh, vak, vlakbij. Er liggen allemaal kindertjes die veel te vroeg geboren zijn. Normaal genomen heb je daar allemaal uh, draden aan hangen... omdat geobserveerd wordt. Uh, of, uh, welke, uh, geobserveerd wordt het. Zo. Ja, precies, op allerlei manieren. Wat er nu hier ontwikkeld is... is dat al die sensoren een onderdeel zijn van kleding. Dus ook niet met plakkertjes op het lijf. En, en die lijfjes die zijn zo kwetsbaar. Dat wil je helemaal niet weten. Dus elke... Uh, ding dat je eraf trekt, dat doet echt pijn. Uh, elk geluid dat gemaakt wordt, dat doet echt pijn. Daar schrikken ze van. Dat is, dat, is, dat is echt pure stress. En doordat het nu geïntegreerd is in de kleding... kunnen ze gewoon opgepakt worden zonder dat er allerlei toeters en bellen aangaan. Kunnen ze gewoon bij hun ouders op schoot komen zonder dat er allerlei toeters en bellen aangaan. De kwaliteit van het leven van die ja. kinderen is, is zo groot. En u zegt eigenlijk, dit innovatieve dat brengt Eindhoven. En daarom heeft de hele wereld hier ook wat aan, daar ja precies, het resultaat maar, maar... van samenwerking begrijp ja, ik. Ja, ja. Maar, het is, maar, het is, maar het begint, het begint met iets anders. Het begint met degene voor wie je het doet centraal stellen. En dat was eigenlijk wat er aan de hand was in, uh, in onze samenleving. Wij zaten allemaal in een soort fabrieken waarin voor ons gedacht werd. En dat gold in de zorg, dat geldt in het, uh, in het onderwijs, dat gold ook in de cultuur. Want eigenlijk waren wij vooral toeschouwers bij de cultuur, maar voor ons werd bedacht van wat voor cultuur er goed was. En wij, wij konden helemaal niet meedoen. En dat is de verbinding die gemaakt wordt. Het is een een democratisering waarin je samen met, met de professionals... Ja, maar heel even doet. terug naar, want we hebben het vandaag over de culturele hoofdstad... en u zegt dit is onderdeel daarvan, wel degelijk. Ja. Ook al gaat het niet over ballet of over, uh, hey, of, over voorstellingen. Ook dit is de cultuur ja, maar, waar maar, we het over hebben. Zal ik, voor, zal ik een voorbeeld geven? We hebben hier het Trump Concours. en dat is natuurlijk uh, heel erg, uh, erg... dat is de enige uh, concours op, op het gebied van uh, percussie in de hele wereld. Mm -hmm. Nu komen daar de talenten vanuit de hele wereld hier naartoe om uh, daar de hoofdprijs te behalen. En wat we nu gedaan hebben samen met de organisatie... is dat aan de ene kant dat je zorgt dat allerlei kinderen ook mee kunnen doen. Dus de scholen. En aan de andere kant hebben we het gekoppeld aan de TU... waar ze bezig zijn de nieuwste uh, instrumenten van de toekomst te ontwikkelen... waarin je allemaal dingen mee kunt doen die mensen niet kunnen. En dus het komt allemaal bij elkaar wat hier kan in die stad. En wat je ziet, dat het heel erg inspirerend is voor de muzici wat ze kunnen met die nieuwe instrumenten. En aan de andere kant is het voor de TU weer erg inspirerend wat die ja. mensen kunnen met hun dingen. En, en uh, volgens mij, ja, want jij ziet te knikken. Nou uh, ja, ik, ik, ik hoor dit met veel belangstelling ja. aan. Ja. Ja. Nou ja, goed, het is natuurlijk zo dat, dat, dat die verschillende deelgebieden elkaar beïnvloeden, elkaar inspireren. En dat daaruit natuurlijk allemaal uh, uh, iets nieuws uh, naar voren kan komen. En dat, dat is uh, wat wat ik, wat, ik, wat ik zie als ik door de stad loop en als ik, als ik met mensen praat die uh, nog betrokken zijn bij Eindhoven. Ja, dat is wel iets wat eigenlijk altijd hier wel aan de hand is geweest. Nou woon jij al heel lang niet nee. weer in Eindhoven. Nee. Uh, wat weerhoudt je daarvan? Nou, dat is een praktische overweging omdat ik ervan hou om met de fiets naar mijn werk te gaan. En dat is vanuit Eindhoven een beetje ver. Ja, heel veel, uh, sim, ja. Ja, heel veel is uh, een ja. beetje ver, maar... Uh, ik heb wel eens gezegd dat het verlangen naar de stad misschien nog wel mooier is om er, naar, uh, om er weer naar terug te gaan. Hoewel, ik, wat ik al zei, een paar weken geleden echt wel weer werd overvallen toen ik er weer naar een tijd was. Do, ja, door een soort, soort van, ja dit is, dit, is, dit is waar ik geloof ik hoor. Ja. En dat is een gevoel wat je heel moeilijk kunt. En kunt, is dat niet omdat vastpakken. dat gewoon gaat over de bron van Fritz Pietz? Heeft dat ook echt te maken met die stad? Het, heeft, het, heel erg, nee, het heeft te maken met de stad. Ik weet nog wel, toen ik in Amsterdam studeerde... met de trein Eindhoven binnenkwam. En ik vind Eind Amsterdam een prima stad. Maar ik kom Eindhoven binnen. En uh, ja, ik, ik kon die trein wel voortduwen van... alsjeblieft ga naar het station dat ik eruit kan. Oh, en ja? dat ik het weer kan ademen. Ja, ja? ja dat, was, dat is toch wel een heel sterk gevoel geweest. Zeker vroeger. En nu nog steeds als ik uh, de Bosdijk oprijd. Als je Eindhoven binnenkomt, je moet dus bij, de, bij die prachtige nieuwe wegen... die om Eindhoven zijn aangelegd. Hè? Ja, ik vind die heel randwegen? Wild, die randwegen, ja, die vind ik zelfs mooi. Daar ja. staan... De <laughs> diehard st is dit. daar, st nee, nou, nou, daar staan, daar staan uh, uh, uh, lantaarnpalen. Ja. Lantaarnpalen. Die vind ik zo ongelooflijk mooi. Ja. Ik geloof niet dat ik ergens in Nederland ooit mooiere lantaarnpalen. Met een, lijn, met een kleine knik naar boven. Ik denk, ja, dat, dat is toch. Dat zegt iets ja. over deze stad. Ja. Ja, dat betreft, vinden ze belangrijk hier. Nee, maar ja. Wat er gaat gebeuren is. Dat ja, is, is een mooi voorbeeld. Al die dingen die gaan zweven, die lichten. En op een gegeven moment uh, wordt licht gewoon geïntegreerd in het asfalt en in de gebouwen. En allemaal van dat soort dingen. En er worden multimediale projecties gemaakt overal vandaan. En elke keer zie je weer gewoon van dat die techniek. Die stelt je in staat om dingen te doen die er nooit eerder geweest zijn. Maar dat zijn wel dingen die je met elkaar doet en ook met elkaar deelt. En, ja. en, het, en het kunstwerk op, de, op de, de Kennedy Laan, ik heb het al eens eerder die, die, Heb je zo ooit gezien, die bowling, die kegel? Die ja, kegels? ik geloof het wel. Vlakbij het station is dat ja, toch? Vlakbij het station. Ja. Als je Eindhoven binnenkomt en je gaat bijvoorbeeld. Je, je parkeert je auto als je bijvoorbeeld naar PSV gaat, als je voetbal mm -hmm. wil zien. En je gaat onder, uh, uh, je zet je auto daar in de parkeergarage, dan, dan zie je die. die die, uh, die, die kegels. kegels. En die zijn in een... Uh, dat is een, uh, dat is een, een, een eeuwige beweging. Daar, daar, en dat zegt alles over ja. de stad. Die stad is voortdurend... Ja, die combinatie van... Die is, is voortdurend in beweging. Ja. En dat is zo'n knap gemaakt. Ik weet niet wie het gemaakt heeft, dat, oh, dat vind is, ik. Het is grappig. Je hebt een jonge kunstenaar ja. en die is in staat gewoon met vaste dingen, gewoon een beweging te creëren. En die heeft nu ook de link gemaakt uh, met een school. Dus daar heeft hij dingen op gedaan. Maar binnenkort maakt hij het fresco. En met en die fresco. Je die, die, die kegels gemaakt, of niet? Nee, nee, dat nee, dat nee, nee. Dat is natuurlijk een klassieke. Ja. Uh, ja. ja. uh, maar ze dus onder... zijn er nog steeds met andere woorden, kunstenaars van deze tijd die vergelijkbare dingen maken. Als ik u zo hoor, dan wordt heel Nederland er beter van als Eindhoven Culturele Hoofdstad 2018 wordt. Nou, het is nog sterker. De hele uh, Nederland wordt gewoon beter van Eindhoven überhaupt. Omdat ja. hier de dingen van die we nu nodig hebben gemaakt worden. We zijn uh, benieuwd. Heel hartelijk dank. <laughs> Vanuit uh, het uh, voormalige machinegebouw op het uh, Philips terrein hier in, uh, in Eindhoven, Strijp S heet dit gebied, uh, was dit de, eind, uh, de uitzending uh, over Eindhoven. Ze zijn kandidaat dus voor de culturele hoofdstad 2018. Uh, dank Frits Pits, radiopresentator, uh, cultuurwethaar moet ik zeggen, uh, Marian Schreurs en uh, de stadsdichter Piet van der Boom. Dank u wel. En uh, aan vrijdag gaat mijn collega Ellis de Bruin, die gaat naar Maastricht. En, uh, de de daarop... <laughs> en de maandag daarop uh, naar Den Haag. Eind deze maand worden alle zogenoemde bitbooks aangeboden. En dan weten we pas volgend jaar uiteindelijk wie van al deze steden uh, culturele hoofdstad van Europa 2018 wordt. Ik wens u in elk geval uh, heel veel succes in de strijd. <lacht> um, het is uh, half negen geworden en dat betekent dat we weer teruggaan naar Hilversum. Want daar zit Willemijn Veenhoven klaar voor haar uitzending van BNN Today. Zekers. Wat, wat brengt jouw avond? Maandag, dus Erben Wenemars is er. We hebben het over Maries vriend die in één keer Out of the Blue het fantastisch deed natuurlijk uh, op de 1500 ja. meter. Ja, dat was leuk. Dat was zeker leuk. Peter Erdevries de Vries is hier over het laatste nieuws over Marianne Vaatstra en hoe hij zijn dag belegd heeft. En we staan live aan de première, aan de rode loper van de film Alles is Familie. Dat allemaal en nog veel meer. Eerst het nieuws van half negen. Hier is nou net wel. Radio 1. Het NOS Journaal.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 De politie wil niet zeggen of de 45-jarige verdachte uit Oud-Woude... inmiddels een bekentenis heeft afgelegd. Er wordt nog naar aanvullend bewijs gezocht.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 En het zendschip van Radio Veronica, de Noorder komt uit België terug naar Nederland. Het is gekocht door een bedrijf dat er een podium van wil maken voor onder meer radio- en tv-uitzendingen. Waar de Noorder uiteindelijk komt te liggen, is nog niet bekend. Nou, dat waren de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. 19 november, mijn verjaardag, 3 over half negen, Goedenavond. Het nieuws van het jaar, zo noemt Peter R. De Vries het nieuws over Marianne Vaatstra. Zometeen vertelt hij of hij al een beetje is bijgekomen van de schrik en waarom dit zo'n waanzinnig belangrijk nieuws voor hem is. En je hoort hoe het vandaag in de Gaza-strook is. En als je op radio1.nl op de webcam klikt, dan zie je Luc Ikink en dan zie je. Dat is dat nou? Wat is dat nou? Ja, dan zie je Jack van Gelder. Ja, ik wou iets heel. Ja, en dan zie je Jack van Gelder. Ja, heb ik heb gewoon een bril op. Nee, je ja, wou iets onaardigs ja, zeggen. Even, nee, nee, ja, nee. Ik oh. was ik draag even die bril. 7, ik vanaf mijn 17e contactlens, maar ik ja. had helemaal geen zin om een lens in te doen. Nee, meer. het staat je wel, Jack. Vind ook je ook je dat wel te wel. zien op de webcam. Ja je ja. he? ja, kan het wel goed hebben. Drie briljes aan tafel. Justine Marcella, niet de hoofdredacteur van het blad Forsten. Uh, daar uitgebreid praten wij zo meteen over het nieuws van, uh, van Friiso. Maar ik ben dan even benieuwd, hoe gaat dat dan op de redactie? Dan komt dat nieuws bij jullie binnen. En dan is het meteen. Oh blinde paniek daar en iedereen gaat aan het schrijven en. Nee, we zijn we geen blinde paniek. Wij komen één keer in de vier weken uit uh, ons nieuwe nummer. Ligt... Allemaal heel rustig. Aan. Ja, ons nieuwe nummer daar kan het niet in mee. Dat is al gedrukt, dus uh, wij kunnen alle tijd nemen om dit goed te verwerken. Zometeen de laatste nieuws over Friso. Meepraten kan natuurlijk via Twitter hashtag BNN today en uh, Luc hey. Ja, <laughs> Dat is, oh, leuk is grappig, grapje. Ja. Dus dan kijk ik maar aan en zijn bril af. Nee. Dan herken uh, ik het dus, dus, niet. Dan kan hij Hij ziet alleen niks nu. <laughs> nee, ik zie echt niks. Daar ken het je dus echt niet. Hè? Ja. Nee, goed. Gefeliciteerd Willemijn. Ja, Met je verjaardag. Ja, ja gefeliciteerd. De uh, straks de deze topics. Uiteraard nieuws van de dag. De moordzaak van Marianne Vaatstra. Verder een, aan een vuurwerk man. En het is niet alleen jouw verjaardag Willemijn. Uh, het is ook um, misschien niet geheel toevallig Wereldtoiletdag. Heel goed dat we het daar eens een keer over hebben. Het is tenslotte vandaag Wereldtoiletdag. En hier geldt nu het credo: poep is power. Zo is dat. Power to the poepies willen wij okay. <laughs> Goed. Ik ben een geheel vernieuwde Jack van Gelder aan ja, Ik uh, zorg voor de ernst aan tafel, geloof ik, vandaag. Ja. <laughs> Maurits Hendricks blijft technisch directeur bij sportkoepel en NSF. Het tijdelijk contract met de voormalige hockeycoach is omgezet in een vaste aanstelling. Bij de Olympische Spelen in Londen was Hendricks chef de mission... en die functie zal hij over anderhalf jaar ook vervullen bij de Winterspelen in Sochi. Dan weer van der Sar, hij is toegetreden tot de directie van Ajax. De Record International krijgt de marketing onder zijn hoede. Van der Sar barst van het zelfvertrouwen... maar is zich degen bewust van de druk die zijn nieuwe werkomgeving oplevert. De afgelopen jaren zijn een hoop bestuurders vastgelopen bij de Amsterdamse club. Ja, nou, er zijn inderdaad een hoop mensen zijn er gesneuveld links en rechts de afgelopen jaren. En uh, laten we hopen dat we met, uh, met de samenstelling van, van deze directie... Wat, uh, waar dan twee oud voetballers in zitten... die, uh, die ook een bepaalde interesse hebben op, op andere vakgebieden... Uh, Mark heeft natuurlijk al wat langer bij GoHead, heeft, uh, heeft hij al wat ervaring opgedaan. En wat op dat betreft is mijn ervaring natuurlijk uh, een, een stuk minder. Maar met, uh, met, uh, met de hulp van de andere directieleden. En uh, met name Michael, die, uh, die, uh, die algemeen directeur is. Maar ook uh, op, mijn, op, mijn, uh, op mijn gebied uh, zal meekijken en, uh, en zal helpen. Van de Schaar gaat in de directie ervaring opdoen onder de hoede van de doorgewinterde zakenman Michael Kinsberger, de nieuwe algemeen directeur. Over een paar jaar moet de vroegere doelman deze taak gaan overnemen. En het Wereld Antidopingbureau WADA wil sporters bij zware dopingvergrijpen een schorsing van vier jaar opleggen in plaats van de twee jaar die er nu voor staat. De grenschap werkt sinds begin dit jaar aan de herziening van de dopingcode... die voor honderden sportbonden en overheden als leidraad dient. Eind 2013 moeten nieuwe code, die in 2015 in werking treedt, worden bekrachtigd. Het WADA wil ook meer macht, zodat het maatregelen kan nemen... als sportbonden of olympische comité's in gebreken blijven. Deel je uit eigenlijk, of niet? Dat zou ik doen, maar toen hadden we vandaag een enorme taart vanwege de Marconi We kunnen nog even doorvragen. Het, het is een lange ik, musica, ik let op de instrumentaal. Ja. Ja. Dus ik ga morgen uitdelen. Oké. Okay. Dus dan ben je er niet. Nee. Ja. Bewaar je wat? Zelf gebakken taart. Zit je dan nou echt te kijken wanneer ze gaat zingen? Ja, we moeten over twee seconden stil zijn, Jake. Nee Als in nu. Nu pas. I can stop shaking. Op 1. BNN Today. Het geweld tussen Hamas en Israël wordt steeds heftiger. Intussen is het dodental in Gaza opgelopen tot meer dan 100. En om het bloed te vergieten te stoppen, heeft Hamas een lijstje met eisen voor Israël opgesteld: het moet ophouden met de beschietingen en de blokkade van de Gazastrook opheffen. Monique van Hoofdstraat, nos correspondent is op dit moment in Gaza. Uh, Monique, je kan zeggen, vandaag was het de uh, day after. Hè? Gisteren was het immers de, de bloedigste dag uh, sinds het begin van de bombardementen. Uh, vorige week woensdag. Hoe was het vandaag in Gaza? Ja, ik was vandaag uh, de hele dag uh, bij het ziekenhuis. Ik heb niet een compleet beeld van de hele stad. Maar ik kan je zeggen dat het niet voelde als de uh, day after hier. Uh, zoals misschien in de buitenwereld, uh, terwijl ik bij het ziekenhuis uh, stond... Uh, kwam op een gegeven moment het bericht dat die mediatoren, die al eerder uh, gebombardeerd is, opnieuw gebombardeerd was. En wel midden op de dag. Nou, dat zorgde voor enorme paniek. Er uh, zijn twee doden bijgevallen, een paar gewonden. Uh, het was kennelijk gericht op een verdieping waar een computerbedrijf uh, zat. Ja. Maar dat versterkte heel erg het gevoel van ja, je, kan, je bent nergens uh, veilig. Want elk gebouw kan doelwit zijn. Uh, je kan daar toevallig voorbij lopen... En uh, ja, broekstukken op je, op je kop krijgen. Ja. Het zijn hele zware bombardementen. En uh, wat ik me nu ineens realiseer, doordat ik dat zelf uh, wat, van wat meer dichterbij uh, meemaak. Ik heb gisteren een aantal bombardementen van vrij dichtbij meegemaakt. Um, en heb daar nog steeds een dof oor van. Nou is dat voor mij niet zo erg, maar daardoor realiseer ik me eens... dat hier natuurlijk heel veel mensen moeten zijn die allerlei schade hebben... die niet zo zichtbaar is en ook niet zo, misschien niet per se heel groot is... maar ook nooit in het nieuws komt. Nee. Er moeten natuurlijk heel veel mensen met gehoorschade zijn... heel veel mensen met allerlei trauma's. Ja. Gaat het overigens bij jou nog over, dat dove oor? Jawel hoor, ja. Okay, okay. Ja, heel veel, ja, logisch. Naast de doden ook heel veel mensen met, met verwondingen, met trauma's. Even naar uh, vandaag. Hamas heeft een ijzerpakket voorgelegd voor het staakt het vuren. Uh, uh, hoe wordt daar op ga in Gaza op gereageerd? Ja, mensen zijn uh, eigenlijk allemaal uh, aan de radio gekluisterd. Uh, je ziet bijvoorbeeld in parkjes: dan hebben mensen een, een mobiel, zo'n klein radiootje. Radiootje aan hun oor, uh, in, in de auto's natuurlijk, overal staat de radio en de tv aan. Wat ze vooral volgen is um, elke, elke bom die er valt. Er wordt veel over gesproken. Mm -hmm. Daar is een bom neergekomen, daar zijn die gewonden gevallen, daar die doden, die worden met naam en toenaam genoemd. Maar op dit moment zie je toch ook wel dat ze uh, heel erg benieuwd zijn wat dat staakt het vuren, of dat iets gaat opleveren. Ja, omdat er natuurlijk heel belangrijk uh, is. Ze willen graag weten waar het heen gaat. Uh, of dit nog langer doorgaat, dit ja, overleven, waar ze nu vooral toch wel mee bezig zijn. Uh, heel erg, een beetje ja. dag na dag bekijken. Waar kan je heen? Welke buurt moet je heen? Welke moet je mijden? Hoe laat kan je het beste de straat op en helemaal niet meer? Um, dus uh, in die zin zijn mensen natuurlijk, zien ze wel uit naar nieuws over dat straak het zure... Maar van, van uur tot uur is het toch vooral uh, ja, het overleven van het moment. En, en zijn ze, t, ja, het staat het vuren, maar ze zijn natuurlijk tegelijk bang voor het grondoffensief. Uh, Hamas zegt nee, we zijn er niet bang voor, maar de bevolking wel. Ja, ja, ja ze zeggen ook, uh, er gaan dan nu meteen ook geruchten. Nu er over een stuk het, het vuur wordt gesproken, dat als het stuk het vuur er niet komt, dat de troepen morgen binnenvallen. Ja. Weet je, dat geeft een beetje de stemming hier ja. weer. Uh, mensen zijn daar ontzettend bang voor. Uh, want ze weten nog, van vier jaar geleden toen Israëlse troepen hier ook binnenvielen. Uh, dan komen de, de tanks in de straten en de troepen. Uh, en dan is de oorlog ja, ligt, ligt op elke en om elke straathoek. Dus ze zijn um, al aan het vluchten ook. Wat zeg je? Ze zijn al aan het vluchten. Ja, ja vooral mensen die uh, aan de grens met Egypte wonen... dus langs de, de muur hè, die daar mm -hmm. opgetrokken is... die trekken daar weg uit dat, uh, uit dat gebied uh, meer naar de stad toe... Uh, omdat ze weten dat, ja, dat daar de eerste klappen vallen. Uh, maar tegelijk is er ook een uh, ja, heel sterk gevoel van ja, hoe moet ik dat nou noemen? Geen kant op kunnen. je hebt Aan de ene kant heb je de muur, aan de andere kant heb je de zee. Aan het zuiden heb je de grens met Egypte, maar daar wordt eigenlijk ook niemand uitgelaten. En boven op je hoofd komen de bommen. Dus mensen hebben het gevoel, ja, wat ze normaal al hebben hier in een gevangenis te leven, een grote gevangenis te leven, dat is natuurlijk nu... Nog heel erg veel sterker. Goed, Monique, pas vooral ook op jezelf. Nou, vooral ook op jezelf. Monique van Hogestraten, NOS-correspondent in Gaza. Dankjewel. 30 jaar geleden, toen kwam België uit. Je weet wel, België van het goede doel. Nou, zometeen hoor je van Henk Westbroek... of hij Chili nog steeds zo een vindt... of hij Duitsland nog zo streng vindt als 30 jaar geleden. Dat hoor je zo. En meekijken in de studio, dat kan. Ga naar radio1.nl en dan klik je op de webcam. En dan zie je naast mij Justine Marcella... Dit keer zeg ik het goed. We hebben het over uh, het uh, breaking news uh, over het Koninklijk Huis vandaag. Na ja, maanden niks gehoord te hebben... kwam er dan vanmiddag een officieel bericht van de RVD naar buiten... dat Prins Friso zeer geringe tekenen van bewustzijn zou tonen. Het is allemaal heel uh, omvloers wordt het gebracht, hè, Justine. Hij zou mogelijk knipperen met zijn ogen of reageren op, op een andere manier. Um, dat is vandaag naar buiten gebracht. Je bent van het Royaltyblad, uh, Forsten Royale. De vraag is natuurlijk waarom vandaag? Waarom niet wat eerder of wat later? Want... Nou, ik kan me voorstellen het koninklijk huis heeft altijd gezegd van we doen pas mededelingen wanneer er significante veranderingen zijn. Ik kan me voorstellen dat wanneer de prins voor het eerst reageert op een prikkel uit zijn omgeving dat je niet meteen de media op gaat zoeken van Hé, groot nieuws, dat je wil kijken of dat aanblijft of dat langer is en als je helemaal zeker bent van je zaak, breng je het naar buiten. Ik geloof niet zo dat hier nou een bepaalde gedachte achter zit. Waarom vandaag? Het ja. is, de RVD is nog steeds niet een soort James Bond organisatie. Nee, want we weten allemaal nog dit quoteje dat kwam van Desmond Tutu in college tour. Oh, as she did say, who there? She kissed him and he moved a bit, but yeah, I, it's tough, it's really tough. Ja. Yeah. Zij zou hem gekust hebben en dan bewoog hij zich een beetje. Dat was twee maanden geleden. Dus dat, toen was er ook al enig teken van. Nou, dat, ja, dat nou ja ik, heb me, ik heb me door artsen uit laten leggen... dat je daar eigenlijk nog geen conclusies aan kunt verbinden. Ook iemand die in een vegetatieve toestand is... kan af en toe gapen, kan met zijn ogen knipperen... wil nog niet altijd zeggen dat dat een reactie is op. Zo klinkt het natuurlijk wel. Dus mogelijk was dit al het begin van wat we nu officieel weten. En wat, wat is er dan? Er wordt gezegd... Nou ja, ja, de reden dat ze het nu ook naar buiten brengen... is omdat uh, Willem-Alexander en Maxima op reis zijn, zijn in Brazilië. Ja, dat geloof ik dat ze, niet. Kunnen ze wat makkelijker met de pers praten? Kunnen ze wat, wat gemakkelijker iets daarover zeggen? Wat ze nou, tot ja, nu dat, niet gedaan Dat, hebben, dat maar... zou wel kunnen. Uh, tegelijkertijd denk ik... van uh, die, die, die missie naar Brazilië is zeer belangrijk. Uh, de grootste handelsmissie ooit. Ik kan me voorstellen dat ze niet willen... dat die reis, uh, dat officiële bezoek... overschaduwd wordt door dit nieuws. Aan de andere kant heb je gelijk, aan het eind van zo'n bezoek... is het de gewoonte dat de prins en de prinses in gesprek gaan met de media... die meegereisd is. En ja, het ligt voor de hand, zeker de, de, de prins van Oranje kennende. Die heeft al twee keer eerder spontaan uh, een, een opmerking gemaakt... over zijn broer, uh, dat hij dat misschien weer doet... Maar dan... Maar dan verwacht jij het meer aan het einde van deze handelsreis. Ja, en aan het eind van het persgesprek. En hij zal daar niet heel erg inhoudelijk iets anders vertellen... dan wat er vandaag uit is gekomen. Hij zal opnieuw weer aandringen van... Op het feit, laten familie zoveel mogelijk dit in privéomstandigheden verwerken. Geef ons daar de ruimte voor. En daarnaast wil hij waarschijnlijk het Nederlandse volk bedanken voor het meeleven. Want het is ook een beetje een reactie op wat er in Nederland leeft. Het is negen maanden geleden. Dat heeft Mabel vandaag ook gedaan. Hè? De, de, iedereen ja. bedankt. Ze heeft heel lang niet getwitterd. Nee. Dus ik geloof één, één tweet na het ongeluk toen ja. en, en nu weer. Nou, ze was een fanatiek twitteraar. Ze twitterde soms een paar keer per dag... Uh, nou ja, de laatste was, geloof ik, 263 dagen geleden. En nu, zeven uur geleden, heeft ze eigenlijk wat ook in het communiqué staat... verteld, nou, de zwaarste periode uit mijn leven. Uh, maar ja, mijn liefde voor Frizo, de steun van familie en vrienden. Uh, ja. en, en natuurlijk ook van de Nederlanders geven haar kracht. Hoe bijzonder is dat, dat zij dat doet? Nou, ik vind prinses Mabel altijd wel heel modern met daarin. Ze was uh, een van de eerste royals die fanatiek twitterde. Nou had ze natuurlijk ook een boodschap te vertellen. Ze had een topfunctie bij de elders. Dat is een internationale denktank... waar ook Mandela in zit, Desmond Tutu die uh, belangrijke onderwerpen als uh, meisjesbesnijdenis... kinderhuwelijk op de kaart zetten. Dus ze twitterden daar verschrikkelijk veel ja, over. ze zetten dat veel in, daarvoor dus. Ja. Um, dus is dat gewend. Um, maar nu de, vandaag is een soort bedankje. Een, een, een, vrij eerlijk volgens mij. Ja. Um, jij zei net vlak voor mij tegen de uitzending... dat het ook zo'n ongelooflijk... het is natuurlijk een groot persoonlijk drama... maar het is ook... Um, tekenend voor wat er nu in, in met Mabel aan de gang is. Haar hele leven is enorm veranderd natuurlijk. Ja, ik, ik vind dat echt een groot uh, gemis. Ik vind, uh, ik vind het niet alleen voor Nederland. Ik bedoel, het is een allereerst natuurlijk een afgrijzelijk persoonlijk drama... als je echtgenoot uh, lekker aan het sporten is... en uh, onder een lawine terechtkomt. Hartstikke vreselijk. Maar Mabel had een toppositie, deed fantastisch werk... Zet een, nou zette ja, onderwerpen die ik in ieder geval heel belangrijk vind uh, op de agenda... Prins Friso had ook een goede baan, maar werkte veel thuis, zorgde voor zijn gezin, voor zijn kinderen. Hij valt weg, dus Mabel heeft uit haar carrière de stekker moeten trekken. Zij doet helemaal niks meer? Nee, nou ja, we weten natuurlijk niet, het is niet het type om helemaal niks te doen. Ze zorgt allereerst voor de kinderen, ze bezoekt haar echtgenoot zeer veel. Ik kan me voorstellen dat ze met haar enorme netwerk nog steeds heel veel contacten onderhoudt. Maar ze kan niet meer op die manier, zoals ze deed... belangrijke onderwerpen op de agenda zetten. Nee, ze kan in ieder geval niet meer de hele wereld rondreizen zoals ze deed. Tenminste, dat nee, zal maar ze niet doen. nu Ik kinderen... kan me voorstellen, ik ben zelf ook moeder van jonge kinderen... dat je op zo'n moment ook even denkt, eerst maar terug naar het gezin. Terug die kinderen, uh, die meisjes hierin begeleiden. Ja. Misschien komt het wel weer. Is dit nou goed nieuws wat we vandaag hebben gehoord? Nou ja, iedereen is helemaal uh, juichend hierover. Ik denk dan ook van, nou ja, stel dat hij inderdaad weer... ook al is het gering, maar een klein beetje bewustzijn terug heeft... dan kan dat ook betekenen misschien dat hij kan leiden. En dat zou wel heel afgrijzelijk zijn. Want het wil niet zeggen, dit nieuws, dat hij binnenkort ontwaakt. Of dat hij, nee, daar uh... zijn de artsen of de neurologen vandaag wel vrij duidelijk in Precies. geweest. Precies. In, in iemand zijn... in zijn toestand is nog nooit gebeurd. Nee, het zijn maar hele kleine stapjes... Ja. Ja, ja, het blijft een afgrijzelijk verhaal. Een afgrijzelijke situatie. Dus... Nou, je zegt, dat zou misschien alleen maar kunnen betekenen... hij is zich, kan zich wellicht ergens iets van bewust zijn. En dat is misschien... Ja, dat lijkt me verschrikkelijk. Stel je ja. voor je kinderen komen een tekening boven je bed ophangen... en opeens besef je, ik kan niks terug doen. Ik kan ze geen knuffel geven, geen kus geven. Lijkt me afgrijzelijk. Het nieuwszus van Prins Frizo vandaag. Je zou zeer geringe tekenen van bewustzijn tonen. Dankjewel. Justine Marcella van Forsten Royale.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 As it seems, cause I get a thousand hugs from ten thousand. toch wel, vind ik. Fireflies, Old City. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Het debuutalbum van het Goede Doel. Je kent hem nog wel, België. Die bestaat 30 jaar. Nou, het album, door het album brak de band door. En een gelijknamige zingel werd een enorme hit. Henk Westbroek die zong daarin natuurlijk dat hij nergens naartoe wilde, behalve naar België. Nou, wij vragen hem 30 jaar later waar, wat hij nu vindt van de landen waar hij toen over zong. Wat kan ik heen? Kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili. daar doen ze zo eng. Het toeval wil dat mijn dochter een verhouding met een Chileen heeft. En daardoor weet ik dan weer dat uh, daar uh, ja, buiten de hoofdstad zal ik maar zeggen, toch wel heel erg veel armoe is en uit armoe voortvloeiende misdaden. Dus het, het kan er een beetje eng zijn, maar er zijn Zuid-Amerikaanse landen waar het enger is. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Cuba. Ik wil niet naar Cuba. Dat is me te zoet. Cuba is een land waar ik met het grootste genoegen naartoe zou willen. Ja, ja het is echt het is een land van zoete kouwen. En ja, het, het is in overvloed en er is een, zuik, een, een suikeroverproductie op de wereld. Uh, ja, en zij kunnen het aan de straatstenen niet kwijt. Want de Russen nemen het tegenwoordig niet meer van ze af. En wij hebben genoeg suiker. Dus ja, het is echt een heel zoet land. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel regelmatig... Idee heb dat ik Nederland een beetje ontvluchten moet, ja. Want het is zeker in de Randstad, waar ik woon, toch wel erg druk. En, uh, en mensen worden er ook niet toleranter op. In, in zijn algemeenheid heb ik wel eens de indruk. Maar graag Nederlandse nu en dan ontvluchten. Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik wel heel erg gek op, uh, op België ben. En ik denk dat ik er ook... Uh, uh, om die reden toch elke maand wel een weekendje heen gaan. Ja, leuk. Een <laughs> weekendje. Dat is toch wel uh, de held, hè? Dat ja, die, die dan weer eens hoort, geen wel op. Ik vind het wel leuk hoor. Een keer, hey. keer weer te horen. Mooi. Uh, Luc, we hebben nog 50 seconden. Wat gaan we doen nou, volgend uur? Ja, het is vandaag dus Wereld Toiletdag. Gefeliciteerd ja. allemaal. Maar er is Eda. nog een dag, klein quizje voor jullie, Erwin. Uh, ook voor oh. jou. Uh, is dat A, Internationale Dag van de Man? B, Wereld Worsdag? Of C, Nationale Dag van Respect? Oh, uh, C. C uh, ik, ik hou van baklever. Nee, nee respect. Nee. Jongens, het is de internationale dag van de man. De ja, man. Onder serie. andere, en ik quote even: bedoeld om de positie van de man sterker te maken. Kijk eens aan, <laughs> kijk eens aan. <laughs> ja, ja. Nou, nee, dat begrijp ik wel. Ja. Dat, uh, zou het zou tijd worden. Het is nodig, de heel de heel mijn. Het is nodig. Ja. nodig. Ja. Nou, uh, mannen, zometeen uh, meer over jullie. Het volgende uur, uiteraard. Duh, duh, dh, dh. <laughs> en we hebben het nog meer over. Um, we hebben het over, natuurlijk over de zaak Marianne Vaastra, Peter Erde Vries is hier ja. en hij gaat vertellen wat, hoe belangrijk deze dag voor hem is. En hij heeft natuurlijk ook nog met de familie gesproken. Meer zometeen. MUZIEK e. e. e. e.